Middernacht, het is dinsdag 24 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. Vijf luchtvaartmaatschappijen onder wie de KLM... hebben vluchten naar Noord-Engeland en Schotland geschrapt... vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. De KLM laat 16 vluchten vervallen... die gepland stonden tot de komende ochtend 11 uur. Ook drie Britse maatschappijen en EasyJet hebben vluchten geannuleerd. In totaal blijven zo'n 100 toestellen aan de grond. Of er in de loop van de dag nog meer vluchten moeten worden geannuleerd... wordt later bekeken. President Obama, die de afgelopen dag in Ierland was, is in verband met de aswolk vanavond al vertrokken naar Londen. Hij zou eigenlijk pas de komende ochtend vliegen.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 De bezuinigingen bij Defensie treffen vooral dertigers en jonge talenten. Ze zien geen toekomst meer bij de krijgsmacht en gaan op zoek naar ander werk. Dat zeiden de militaire vakbonden tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Door de bezuinigingen bij Defensie verdwijnen 12.000 van de 69.000 banen. In Californië worden mogelijk tienduizenden gevangenen vrijgelaten. Het Hooggerechtshof heeft bepaald dat de gevangenissen veel te vol zitten. Wat leidt tot ziektes en zelfs doden. Zo moeten soms vijftig gevangenen één toilet delen of met 200 tegelijk in een gymzaal slapen. Het Californische Hof zegt dat het probleem binnen twee jaar moet worden opgelost. Anders komen 40.000 gevangenen op vrije voeten. Het weer vannacht bewolkt en in het noorden wat motregen. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag zon en wolkenvelden in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 15 graden aan zee tot 18 in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Arnhem staat tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik... 5 kilometer file door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Colette van der Ven. Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Aanvankelijk zou Misha Vladimirov... senator voor D66 vanavond te gast zijn. Maar toen gebeurde er dit. Een van onze leden van de fractie kon het rode potlood niet vinden heeft daarna met zijn eigen pen het ingevuld waardoor zijn stem ongeldig was. Ik vind dat ik in alle oprechtheid mijn stem heb uitgebracht. Dat het reglement er niet in voorziet op mijn manier, dat is terecht ook op formaliteiten moeten er zijn. Aan u bied ik aan allen mijn excuses aan. Of het nou aan de linkerzijde is of het aan de rechterzijde is. Maar ik ben wel oprecht. Ik dank u. Ja, u hoorde eerst Flip de Groot, voorman van D66 in Noord-Holland... en daarna Wim Kool, het bewuste statenlid. Misha Vladimirov verloor door dit incident op het laatste moment... zijn beoogde plaats in de Senaat en belde vervolgens ons af. We polsten andere D66-leden om hier te komen, maar dat lukte niet... dus weken we uit naar de partij waar de extra zetel terecht kwam, de SP. Arjan Vliegendhart, kandidaat op de vierde plaats van de SP-lijst... voor de Eerste Kamer, vier jaar senator directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP... en samen met Ronald van Raak, auteur van een boek over de Eerste Kamer... was bereid op de valreep te komen waar we erg blij mee zijn. Welkom, Arjan. Dank je wel. Ja, en als u denkt, ik zou het gesprek graag horen... maar nu moet ik nog andere dingen doen of het is te laat... u kunt morgen de uitzending podcasten via de site ncv.kazaluna.nl. Arjan, het moment dat de boodschap binnenkwam, vertel. Vanmiddag? Ja. Ja, alle provincies waren langs geweest, behalve Noord-Holland. En ik had al een beetje zitten rekenen, nou ja, dat waren de zeven, uh, dachten wij. Um, en toen bleek dat uh, er bij d 66 wat mis was gegaan. En dan denk je, ja, hoe kan dat dan? Is dat dan uh, stommigheid? Ja, dat zal het geweest zijn. Um, en toen zaten we opeens op acht. Uh, en dat was ook voor onze partij eigenlijk wel de score die we hadden moeten krijgen. We hadden dik 10% bij de statenverkiezingen gehad. En uh, iets meer dan 10 bij de Statenverkiezing op 75. iets meer dan 7,5 zetel, dus 8 zetels. Dus uiteindelijk kregen we nog via deze omweg... Uh, en met uh, toch wel enige treurnis richting D66... datgene waar we recht op hadden. En wie is de gelukkige bij jullie? Tuur Elsinga. Uh, en uh, die kon het geloof ik ook niet helemaal geloven toen ik het hem sms'te. Die heeft een dansje om de vreugde vuur gemaakt. Ja, dat weet ik niet. Uh, hij sms't nog wel, uh, wel terug van... Uh, jonge, jongen, jongen uh, dus toch nog gelukt zoiets. Uh. Maar kan je nou uitleggen, want we net even... over dat incident met die blauwe pen. Mm. En wat gebeurt er daarna? Ja, dan, wordt, dan wordt er geteld. En Ik neem aan dat de commissaris van de Koningin telt in Noord-Holland. Het is Remkes. En die moet gezegd hebben van... Uh, dit stimmeljet is niet met, de, met, de rood, met het rode potlood ingevuld. En daarmee ongeldig. Ja, dat staat vrij helder in de, in de reglementen. Uh, en daarmee valt die stem eigenlijk af... Uh, en daarmee is eigenlijk de totale balans van, van, van stemmen en van zetels... ook meteen veranderd, want er zijn niet zoveel mensen die vandaag mochten stemmen. Maar is het vreemd dat het zo gaat? Ja, het is niet meer van deze tijd. Met alle respect, het is natuurlijk een systeem uit de 19e eeuw. Toen waren er redenen voor om het op deze manier te doen. Maar eigenlijk zouden we het anno 2011 toch anders moeten organiseren. Vind je dat D66 alsnog in aanmerking moet komen voor die zetel? Ik vrees dat D66 geen enkele kans heeft. Want de regels zijn helder. Uh, en we zullen eerst de regels moeten veranderen. Alvorens we op een nieuwe manier de Eerste Kamer kunnen kiezen. Dus hoewel ik uh, uh, best meevoel met D66... Mm -hmm. en ook met de frustratie die daar ligt... vrees ik dat er meer weinig aan te doen is. Jij bent uh, vier jaar geleden in de Eerste Kamer gekomen. Toen was je 28. Ja. Jongste Kamerlid, Eerste Kamerlid toen. Je bent politicoloog. Wat gaf voor jou de doorslag om in de politiek te gaan? Want je bent ook nog gepromoveerd... Uh, je, je had dus allerlei andere kanten ook uitgegaan. En je gaat de politiek in. Ja, dat was voor mij de moord op Fortuin. Ik ben 32 nu. En dat is eigenlijk voor, voor, denk ik, voor heel veel van mijn generatiegenoten. Toch een uh, defining moment, zoals we dat uh, in Engeland zeggen. Ik dacht dat Fortuin werd ik zat in, Ik zat in Berlijn, daar studeerde ik toen. dus Ik kan me nog wel goed herinneren dat iemand belde. Mobiele telefoons waren toen nog niet zo heel wijd verspreid. Maar een vriend van me had hem. en Die hoorde dat. Ik zeg, nou ja... Dat was eigenlijk wel bizar. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland. Mijn studie was afgelopen. Toen dacht ik, ik moet toch wel uh, nu ook de handen uit de mouwen steken. Ik heb een grote mond. Ik zeg dat het allemaal veel beter kan. Dus laten we nou maar wat gaan doen. En toen kwam ik eigenlijk automatisch bij de SP. Omdat het de enige partij was die ook buiten verkiezingstijd op straat te vinden was. En dat sprak mij erg aan. Het activisme sprak je ja, aan. Ja, het sprak mij erg aan dat je ook probeert met de mensen... voor wie je zegt op te komen, politiek te bedrijven. Nou, we gaan straks meer nog over jouw drijfveren uh, horen, hoop ik. Maar eerst even naar vandaag. Uh, nou, Het is bekend, het is de hele dag op de radio geweest. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Um, ik wil je een aantal uitspraken voorleggen. Mm -hmm. uh, Toftiesse van GroenLinks, senator, die zegt... het kabinet kan beter opstappen als de oppositie een meerderheid krijgt. Zoals vandaag gebeurd is. Wat nee. is jouw reactie? Nee, kijk, ik denk dat de regering uh, vooral uh, rekening moet houden met het feit dat ze geen meerderheid heeft. Dat wil zeggen dat als ze wetten maakt en die indient in de Tweede Kamer... bedenkt dat er in de Eerste Kamer andere verhoudingen liggen dan in de Tweede Kamer. Een goede regering doet dat. En een goede regering hoeft dan niet op te stappen. Maar als de regering met de kop door de muur wil... dan zal ze van een koude kermis thuiskomen. Dus Rutte en de ministers hebben het zelf in eigen hand. En als ze wijs zijn, dan houden ze bij indiening... Al rekening met de verhouding in de Eerste Kamer. Want wat is. Kun je een voorbeeld geven: wat zou een, met de kop door de muur heen gaan zijn? Nou, we hebben eind vorig jaar gezien dat bij de, de verhoging van de BTW-tarief, of bij de kunsten, de regering besloten had dat coup -coup doorgevoerd moest worden. Dat was eigenlijk helemaal niets zoveel geld. Dat was echt het principe in de rij rij van de regering. We zullen nou eens die linkse kunsten eens aan gaan pakken. Ja, en dat bleek niet te lukken, want de hele oppositie in de, in de Eerste Kamer, en daarmee ook de regeringspartijen, CDA en VVD, dachten op deze manier doen we het toch echt niet. En dat soort praktijken uh, zal de regering achterwege moeten laten... wil ze daadwerkelijk de rit kunnen uitzitten. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat het de Eerste Kamer is... die de regering naar huis toe zal sturen. Het zal toch veel eerder de spanningen binnen de regering zelf zijn... Uh, die ervoor zullen zorgen dat de regering niet de eindstreep haalt. Welke spanningen? Nou, ik denk dat er een hoop CDA's ontevreden waren... met de formatie van deze regering. Daar hebben we natuurlijk veel over gehoord. Wijfels die dit weekend nog opriepen aan statenleden om niet op het CDA te stemmen. Bij de verantwoordingsdag vorige week gezien hoe de VVD met uh, de PVV kan clashen. En ik denk nu ook dat er een hoop liberalen binnen de VVD zijn die waarschijnlijk met gefronste wenkbrauwen zitten te kijken dat in de Eerste Kamer het kabinet afhankelijk zal zijn van de SGP. Dus wat dat betreft zitten er denk ik allerlei spanningen en allerlei breuklijnen in. Nog los van het maatschappelijk proces wat loskomt. Als de regering echt de kwetsbaarheid in onze samenleving wil pakken. Um, dan denk ik dat er eigenlijk zoveel krachten rond die regering en in die regering actief zullen worden. Dat uiteindelijk de boel zal breken. Maar toch uh, begreep ik dat de CDA's zich vandaag trouw aan het boekje hebben gehouden. Nou, dat is in de CDA's te prijzen. Maar vind je dat? Ja, ik bedoel, als je lid bent van een politieke partij, dan, dan steun je die politieke partij. Er moet wel erg bond gemaakt worden. Wil je daar niet uh, voor stemmen? Ik bedoel, ik had het geen enkele CDA kwalijk genomen als hij vandaag niet op het CDA had gestemd. Maar ik kan me ook wel voorstellen, die CDA's zijn gekozen toen de regering al zat. Uh, dus die zouden dan ook wel uh, van tevoren beter hebben moeten weten. Anders, de, de, zeg maar het linkse smaldeel binnen het CDA had zich al uitgeselecteerd. Het eerste smaldeel is effectief verwijderd, de afgelopen tijd, denk ik, binnen het CDA. Hm. Uh, en dat zeg ik niet met, met vreugde, maar hier met spijt. Want als we een sociaal Nederland willen hebben, hebben we ook een linksdeel van het CDA nodig. Maar je zegt echt verwijderd? Ja, ik denk dat die uh, willertse macht uh, binnen het CDA ongelooflijk groot is geweest. Think, uh, yeah, we hebben gezien hm. hoe Maxime Vragen heeft geopereerd. En ik denk dat daarbij dat niet bepaald. Uh, zachthandig is geweest. Ten opzichte van mensen die deze regering niet wilde hebben. Kijk maar hoe het met op klink is gegaan. Uh, maar ook met andere mensen die eigenlijk dit, deze regering niet zagen zitten. Daar is het tijd geleverd. Ik denk dat uh, op wat jij net zei... Uh, het uh, kabinet moet er niet met gestrekt been in... Mm. om het maar zo eens te noemen. Dat Rutte dat ook wel begrijpt. Hij toonde zich vandaag bereid te onderhandelen met partijen... over de hele politieke breedte. 37 zetels. Uh, dat betekent dat het een uh, minderheidskabinet is, ook in de Eerste Kamer. Dat is het natuurlijk feitelijk, ook al in de uh, Tweede Kamer, al hebben we daar met z'n drieën nette meerderheid. Dus dit dwingt ons om van SGP tot en met SP, met uh, oppositiepartijen, uh, goed samen te werken. Egbert Schuurman, de man van de SGP, die zei: uh, dit minderheidskabinet houdt het niet. Ja, echt, het Guurman is, is, is de nestor van de Eerste Kamer. Ja. Veel, veel, veel politieke ervaring. Um, en uiteindelijk denk ik ook dat de regering het niet zal houden. Um, maar dan toch veel eerder vanwege die interne spanningen die ik net noemde... dan vanwege het feit dat ze nu geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Daar is een, met een goede regering, met een wijze regering, is daar mee te regeren. Alleen de vraag is of die wijsheid uh, daadwerkelijk aanwezig zal zijn... en of de politiek wil om uh, deze regering te laten luisteren... datgene wat er in de samenleving... Oh, dat werkt, speelt of die wil aanwezig. Is. Dat maar nu zegt ik. Rutte uh, dat de bereidheid er is hè, om samen te werken. Uh, maar bijvoorbeeld de SP, heeft hij die, die bereidheid ook? Wij zijn een vrij eenvoudige partij. Goede voorstellen, daar stemmen we voor. Slechte voorstellen, st stellen, stemmen we af. Maar noemen ze goed voorstellen? Nou, we hebben, de... hebben een voorstel gehad hier van de regering over de koopzondagen. Die uh, zouden beperkt worden. Uh, dat was altijd al een punt van onze partij. Juist omdat wij uh, kleine zelfstandigen proberen te beschermen tegen de druk en de terreur... van de 24-uurs-economie, van de grote supermarkten, van de grote uh, warenhuizen. Die wet die hebben wij we ook ondersteund. Uh, daar waren we ook voor nodig om een meerderheid te krijgen. En dat zullen we de komende tijd gewoon blijven doen. Als er een goed voorstel van de regering komt, zullen we voorstemmen. Komt er een slecht voorstel en de regering is veel slechts van plan... dan zullen we tegenstemmen. Daar zijn we ook niet bang voor. En Emiel Roemer zei zelfs vandaag... we gaan de Nederlanders mobiliseren in verzet te gaan... tegen tal van maatregelen. Welke maatregelen om te beginnen? Nou, waar ik me het meest zorgen over maak, zijn toch de maatregelen als het gaat om waar, jongens. Om jonge mensen die met een arbeidshandicap zijn, die eigenlijk door deze regering nu opgegeven worden. Uh, die hebben nog een heel leven voor zich. Die zouden nog tal van manieren mee kunnen doen in onze samenleving. Maar daarvan zegt de regering eigenlijk, daar gaan we niet al te veel in investeren, want we moeten bezuinigen. En dat doet me erg veel pijn. Ik hoop dat die groep zich uh, ook goed organiseert en zich ook het heft in eigen hand, het lot in eigen hand neemt. En in opstand komt tegen deze plannen van het kabinet. En hoe ga je de rest van de Nederlanders mobiliseren om in verzet te gaan? Nou, ik ben bang dat Rutte uh, vooral zelf uh, de Nederlanders zal mobiliseren... op het moment dat hij ze hard gaat raken. Um, en er zijn een hoop voorstellen. Ik noemde de waaijongens, maar het gaat ook om de huurders. Deze regering wil de huren daadwerkelijk, stevig verhogen... terwijl er van die hypotheekrente aftrek afgebleven wordt, ook voor villa's. Nou ja, als huurders getroffen worden en mensen ook daadwerkelijk daarmee... het daadwerkelijk lastiger wordt om, om rond te komen... dan zullen zij zich... Mobiliseren. Uh, dan hoeven wij dat niet alleen te doen. Dan uh, wordt dat vanzelf uh, manifest. En dan gaat het er wel om dat je dat op de juiste manier politiek weer verwoordt. Binnen en buiten de Kamer. En dat is denk ik ook de oproep van Emil Roemen. Wij zullen er voor die mensen zijn. En die mensen moeten zelf in beweging komen. Om ervoor te zorgen dat ook daadwerkelijk hun stem gehoord wordt. PvdA-voorman Hans Noter die zei... Naarmate de bewegelijkheid en de dynamiek in de Tweede Kamer toeneemt... wat nu denk ik... Uh, is het belang van een anker groter? Ja, dat is waar. Ik denk... en, en hoe zie je nu met wat er nu gebeurt dan dat verschuiven? Nou, wat, ik, wat we zien is denk ik dat de Eerste Kamer ook gepolitiseerd wordt. Uh, de wens om een anker te hebben, de noodzaak om een anker te hebben, is denk ik daadwerkelijk toegenomen. De boel in Nederland staat onder druk. Uh, de spanningen zijn er, ook binnen onze samenleving. En dan is het goed als je denk ik, een, een instituut hebt waar ook nog eens een keer wat breder wordt nagedacht over deze vraagstuk. Alleen de vraag is nu of de Eerste Kamer... gezien haar samenstelling nu ook dat die taak aan kan. In dat opzicht denk ik dat het goed is dat de regering uh, geen meerderheid heeft. Want dat geeft ook ruimte aan CDA, VVD... om zelf te blijven denken. Om zelf te blijven aangeven van uh, ministers, regering... u kunt niet hier zomaar plannen indienen... die u in de Tweede Kamer hebt afgekaart. U zult hier ook de boel moeten verdedigen. En in die zin denk ik ook dat er best een aantal liberalen christendemocraten zijn die eigenlijk stiekem, als je diep in hun hart kijkt... wel blij zijn dat deze regering nu geen meerderheid heeft. Nou, je hebt het een paar keer uh, horen zeggen vandaag. Het komt het politieke debat te goede. Ja. Dat deel jij? Ja, zonder meer. Ik denk dat uh, we weliswaar uh, andere tijden zullen krijgen dan de afgelopen vier jaar. Ik denk dat het debat ook in de Eerste Kamer politieker zal worden. Maar tegelijkertijd, als de camera's straks weer vertrokken zijn... Uh, en die zullen vanzelf weer weggaan... want ik geloof niet dat het, het, de Eerste Kamer vier jaar lang... in het branden van de politieke aandacht zal staan als die camera's vertrokken zijn, dan denk ik dat het debat ook wel weer... Dus een nodige diepgang kan vinden. De Eerste Kamer is natuurlijk de laatste jaren sowieso... Uh, meer in de belangstelling komen staan. Waar heeft ze dat aan te danken, denk je? Ja, ik denk nu toch vooral gewoon aan de spanning. Haalt de regering het wel of haalt de regering het niet? Uh, hoewel we dat vier jaar geleden ook hadden, toen was ook die spanning er heel eventjes. En op het moment dat dat dan weer weg -appt, mm -hmm. dan appt ook de aandacht voor de Eerste Kamer uh, ook wel weer weg... En dan wordt hij ook weer wat minder. En als de Eerste Kamer dan weer een bed afwijst, dan komt het weer even terug. Maar dan is het toch wel weer een stuk minder dan als er verkiezingen zijn. Ze heeft het niet te danken aan het feit dat ze haar imago van bejaarde herensociëteit een beetje heeft afgeworpen? Ja, dat heeft ze de afgelopen jaren wel gedaan. Um, en daardoor kom je inderdaad gewoon meer in, in de aandacht. Maar dat heeft denk ik ook gewoon te maken met de verhoudingen zoals die, de, die er uh, nu zijn zijn in de Kamer en ook hoe ze er waren. We hebben natuurlijk een periode gehad van redelijk veel regeringswisselingen... waarbij de Eerste Kamer eigenlijk een constante blijkt. En langer blijft zitten dan Tweede Kamers. Dus dat de verhouding ook in het even wat anders liggen. Um, en dat daardoor waarschijnlijk ook de Eerste Kamer... een wat stevigere rol heeft kunnen innemen. Je hebt samen met Ronald van Raak, partijgenoot... maar dan in de Tweede ja. Kamer, een boek geschreven over de Eerste Kamer. Ronald van Raak heeft eerder ook in de Eerste Kamer gezeten... Ja. En uh, dat heet de Eerste Kamer de andere kant van het Binnenhof. Toen, nu, straks. Ja. Toen? Ja, in ja, de 19e eeuw. De, eigenlijk de oprichting van de Eerste Kamer als bolwerk van de kroon... tegen uh, al te veel democratie. Uh, naar nu, naar een zeer gepolitiseerde Eerste Kamer... die problemen heeft om de breedte van waar wetgeving vandaag de dag vandaan komt... vooral die Europese dimensie, goed uh, te behappen. Naar straks, wat wij uiteindelijk hopen, één Verenigde Kamer, één Staten-Generaal, één parlement. Waarin uh, een aparte kamer zal zijn voor die Europese aangelegenheden en staatrechtelijke aangelegenheden. Ja, want de SP, dat schiet me nu ineens binnen, is uh, geen voorstander van de Eerste Kamer. Nee, wij zijn uh, in principe, als je ons beginselprogramma leest, zijn wij voor een uh, parlement met één kamer. Dat komt de helderheid. Ten goede tegelijkertijd zijn we ook wel realistisch genoeg om te zien dat op dit moment daar geen meerderheid voor is. Uh, dus we zullen ook moeten zoeken hoe we nou de Eerste Kamer bij de tijd kunnen brengen... en hoe we de Eerste Kamer ook dat zo'n goed mogelijke plek in ons politiek bestel kunnen geven. Maar je zegt het komt de helderheid en goede, goede maar um, is dat dualistische niet juist een aanscherping waardoor het helderder wordt? Waarom denk jij dat het één Kamer de helderheid en goede komt? Nou, voor allereerst omdat ik denk dat de Tweede Kamer dan de verantwoordelijkheid krijgt om goed na te denken over uh, wetgeving... En niet meer te denken van, nou, we nemen de wetgeving aan omdat die politiek wenselijk is en de uh, technische mankementen filtert de Eerste Kamer er nog wel eens uit. Um, dat denk ik dat zal niet gebeuren dan. Um, en dan denk ik zeker als je naar het Scandinavische model kijkt, waar ook nog een aparte toetsing in die Kamer, in een aparte commissie plaatsvindt, van hoe verhoudt zich dat met andere wetgeving, met de Grondwet. Dan krijg je eigenlijk één parlement waar de verhoudingen in ieder geval helder zijn, waar die ook eenduidig zijn. Um, en waarbij dan tegelijkertijd ook nog een gewogen af de, uh, besluit genomen kan worden. En als je tegelijkertijd de rechterlijke macht de mogelijkheid geeft om wetten te toetsen aan de grondwet, constitutionele toetsing, waar op dit moment ook in het Nederlands parlement over gediscussieerd wordt, dan krijg je een, een geheel wat volgens mij wat stabieler is en wat afgewogener is dan wat we nu hebben. Jij bent rechtstreeks in de Eerste Kamer terechtgekomen. Ja. Um, had je niet liever in de Tweede Kamer gezeten? Nee, nee zeker niet. Uh, ik ben in de Eerste Kamer terechtgekomen, omdat ik deels met ik proefschrift bezig was. Een proefschrift over? Over uh, de veranderingen in Oost-Europa na de val van de muur. Um, en dat wil ik graag afmaken. En de Tweede Kamer is werk. En in de Eerste Kamer, dat kun je er dan eigenlijk nog naast doen. Maar in ieder geval als berekend één dag, vier avonden. Dan ben je ongeveer voor je Eerste Kamer werk kwijt. Uh, dat wilde ik graag afmaken. En ik moet zeggen, ik heb mijn draai uh, ook wel gevonden. Dus ik ben blij dat ik uh, terug mag komen. Ja, wat heeft jou, geeft jou de voorkeur voor de Eerste Kamer? Nou, toch iets, iets verder op afstand. Ik ben ook wel blij dat het gewoon geen voltijdsfunctie is. Dat heeft te maken met aan de ene kant... dat ik gewoon twee jonge dochters heb. Waar ik ook graag papa van ben. En, uh, dat Negen maanden en... Twee, twee jaar. Twee jaar. Dik twee jaar. Uh, dus daar wil ik graag voor zijn. En dat uh, kost ook tijd. En dat vraagt ook inspanning. En dat verhoudt zich, denk ik, uh, minder goed met een tweede kamerfunctie. Die toch ook veel in Den Haag... en veel op, op, op, op lange dagen afspeelt. En tegelijkertijd vind ik... Uh, de debatten die in de Eerste Kamer gevoerd worden ook bijzonder plezierig. Dus ik doe dat eigenlijk met veel plezier. Wat maakt ze plezierig als je ze naast de debatten in de Tweede Kamer zit? Uh, ik denk dat de debatten in de Eerste Kamer iets abstracter van niveau zijn. Iets minder ingegeven door datgene wat er vandaag in de kranten staat. Aan de andere kant, dat maakt politiek ook wel weer leuk... dat je het hebt over wat vandaag de dag speelt. Maar die iets grotere afstand, die iets beschouwelijkere insteek... dat bevalt mij wel. Misschien ook de iets grotere afstand tot de media? Ja. Ik denk dat dat er uh, ook wel een rol mee speelt. We hebben gezien bij de laatste verkiezingen... dat er allerlei lijsttrekkersdebatten kwamen. En ik weet nog goed dat mijn fractievoorzitter, Tini Kok... zei dat hij daar lichte buikpijn van kreeg. En het ligt Eerste Kamerleden gewoon niet zo goed om... in die media, voor de tv, uh, in een halve minuut... en met drie one-liners het standpunt van een partij te verkondigen. Dat doen we in de Eerste Kamer op dinsdag anders. Misschien zouden mensen van de Eerste Kamer eens naar de Tweede moeten... en van de Tweede naar de Eerste. Zou dat geen leerzame school zijn voor beide wellicht een weekje proberen. Een snuffelstage zou misschien geen gek idee wezen. Tegelijkertijd denk ik niet dat de Eerste Kamerleden... betere mensen zijn dan Tweede Kamerleden. Ik denk dat zodra je er een camera op zet... of een volle publieke tribune... dat maken we nog wel eens mee in de Eerste Kamer... als het gaat om herindeling of zo... dan maakt dat de toon van het debat al gauw anders. Dus de mensen zijn niet zozeer anders... maar de, de omstandigheden zijn anders. en Dat mag je als goed socialist ook gewoon rustig zeggen. Maar ik, ik begreep dat er nu ook... een permanente camera in de Eerste Kamer komt. Ja. Dat is dus geen goed idee... Nee, je ik kunt jouwzien. je vraag stellen of dat nou daadwerkelijk uh, het debat bevordert. Het wordt alleen op internet uh, uitgezonden. Dus de wetenschap dat er nog niet zo heel veel mensen naar kijken... dat speelt voor mij nog wel mee. Uh, vooral als de NOS-camera's komen. Uh, en dan zie je die ook wat prominenter. Dan verandert de toon van het debat. Ja, ik zag vanavond... Uh, werd aan de SGP-senator gevraagd... hoe hij het vond dat er nu meer aandacht voor zijn rol zou zijn. Dat hij meer in de publiciteit was... Uh, hoe hij dat voelde, toen zei hij niet leuk. Ja, ik denk dat meer senatoren het zijn die dat niet, niet leuk vinden. En ik bedoel, uh, elke senator vindt het ook wel weer leuk om zijn werk over het voetlicht te krijgen. Dus helemaal tegen camera's zijn we niet. Uh, maar de vraag is of het debat uh, nou daadwerkelijk altijd beter wordt als er veel camera's opstaan. Hm. Uh, en ik ben bang dat dat niet zo is. Dus dat is natuurlijk ook een, een, een delicate afweging, want ik bedoel, camera's geven daarnaast wel openheid. En ze laten ook zien wat we doen. Dus in die zin uh, moeten we de camera's niet de schuld geven. Maar toch vooral onze houding of verhouding met die camera's. Nou is in Nederland en in Frankrijk uh, de Senaat machtiger dan in de andere Europese hmm. landen. Hoe verklaar je dat? Nou, dat? Dat is nog uit de 19e eeuw. Uh, en de Nederlandse Senaat is in zoverre machtiger dat ze ook daadwerkelijk nee kan zeggen tegen een dat geldt niet voor de verhoudingen bijvoorbeeld. Nee. In Groot-Brittannië geldt dat niet en in Duitsland geldt dat niet. Daar kan de uh, Eerste Kamer of het equivalent daarvan kan nee zeggen, maar dan moet er gesondeerd worden, dan moet er overlegd worden, dan moet er gekeken worden welk compromis er haalbaar is. En dat is inderdaad niet zo. Uh, wet niet goed, wet weg. Als de Eerste Kamer nee zegt, kan de regering opnieuw beginnen. Welke wet uh, kan het kabinet nu wel schudden, denk je? Dat is een beetje lastig, omdat ik niet precies weet... waar de SGP nou uh, zijn meerderheid zou, uh, zou gelden, tot gelding zou willen maken. Maar we hebben woord gezien met de bezuinigingen op uh, bijzonder onderwijs. Dat dat een stuk uh, uitgesteld is. Um, ik denk dat dat soort wetsvoorstellen het ook veel lastiger zullen zijn. En waarin zal een wetsvoorstel van Wilders bijvoorbeeld het nu niet gaan halen, denk je? Nou, ik denk uiteindelijk dat de wetsvoorstellen van Wilders... Um, sowieso al in de Eerste Kamer gevoelig zouden liggen... Want veel van die wetsvoorstellen die Wilders graag gezien zou hebben, hebben te maken met strenger asielbeleid. Strenger uh, migratie, integratiebeleid. En dan zit je al gauw aan internationale verdragen. Die je dan deels zou moeten opzeggen of zou, je, zou moeten oprekken. Um, en dan is de Eerste Kamer over het algemeen al een stuk kritischer dan de, dan de Tweede Kamer. We hebben ondanks bijvoorbeeld een motie aangenomen over het Europees Hof in Straatsburg. Daar is veel kritiek op vanuit de Tweede Kamer, weten dat. De liberale voorman Blok daar al een, een stuk over heeft geschreven. Dat het Hof zich eigenlijk met allerlei rare zaken bezighoudt. Terwijl in de Eerste Kamer daar eigenlijk wordt gezegd, nou het Europees Hof, dat verdient ondersteuning. Dat was een hele brede Kamermeerderheid. Ook met de regeringspartij CDA die zei van uh, zo'n Hof dat moeten we eigenlijk in stand houden. Dus je ziet sowieso al verschillen tussen de Eerste en de Tweede Kamer in dat opzicht. En ik denk dat uh, die voorstellen ook daadwerkelijk echt een stuk zwaarder zullen krijgen. Arjen, we gaan naar de muziek. Ja. Wat heb je meegenomen? Ik heb uh, de dijk meegenomen met en Burk. Uh, vooral omdat het de eerste idee was toen, uh, toen Tama werd geboren, onze oudste dochter. Daar hebben we toen erg veel naar geluisterd. Uh, en het, ja, dat herinnert mij nog aan die, aan die prille weken van, uh, van vaderschap. Uh, daar word ik erg vrolijk van. Vertellen niks nieuws, maar misschien komt het aan. Het is geen fijn verhaal, maar het wordt wel gezegd. Als dit zo rolaat, moet er niks van de weg. Beter, wel beter, maar we houden ons dom. Sluiten om, draaien ons om. Er moet iets gebeuren. Dijk en Salomon Burke. En Arjen, dit draaiden jullie dus boven het wiegje van jullie dochter. Nou, in de woonkamer, maar ik denk dat onze dochter wel wat van meegekregen heeft. Ja, ik was met Arjan Vliegendhart, uh, senator voor de SP. En daar ging de dijk door, maar wij houden hier even bij dit ene nummer. Uh, Arjen, je bent ook dominee zoon ja. Is uh, religie voor jou een inspiratiebron? Jazeker, ja zeker. Ja, zeker. Ik bedoel, behalve dat het in mijn, in mijn DNA zit, in mijn sociale DNA. Je bent ermee mee opgevoed, dus je raakt het volgens mij ook nooit meer helemaal kwijt. Maar uh, je kunt er ook tegen afzetten? Ja, nee, dat, dat, dat is niet gebeurd. Althans, uh, niet in die mate dat ik er helemaal los van ben geraakt. Nee, ik ben nog steeds, uh, steeds kerks. Uh, en, en waarom ben je dat nog steeds? Wat, wat ontleen je daaraan? Ja, troost. Toch vooral dat allereerste ding. dat dat eigenlijk toch een van de eerste dingen is die je religie biedt. Troost. Uh, moed. En ook hoop op een betere toekomst. Ik denk dat... We gaan eens even langs. Troost. Waartegen moet jij getroost worden? Waarom moet je getroost worden? Dat er veel in de wereld is wat je niet begrijpt, maar ook vooral veel in de wereld is wat je pijn kan doen. Uh, en dat is uh, zowel ver weg met alle oorlogen, maar ook vaak dichtbij, dat je mensen om je heen pijn ziet lijden, ziek ziet worden. Waarvan je denkt van ja, uh, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Uh, dan, en dan, dan kun je enige hou vast zonder dat je nou het lijden daarmee wegvalt of uh, helemaal verdwijnt. Kun je nog wel ja, enige troost eruit putten dat er uh, iemand is die, die je vasthoudt? Mm -hmm. Moed? Moed om tegen de stroom in uh, op te komen voor wat je belangrijk vindt. Ik denk dat dat, uh, ja, althans, uh, uh, het christendom zoals ik dat beleef, heeft dat uh, en vraagt dat van mensen. En uh, de Bijbel laat daar voorbeelden van zien: van mensen die in verzet komen tegen uh, datgene wat, wat onrecht is in hun ogen. Um, en dat, uh, dat inspireert. Dat zet mensen aan tot handelen en tot doen. En dat hoop ik op een heel bescheiden wijze ook in mijn eigen leven te kunnen hebben. Mm -hmm. En het derde wat je noemde was hoop. Ja, hoop op dat de wereld morgen beter kan zijn dan vandaag. Uh, en dat je je daarvoor moet inzetten. Um, dus ja, dat toekomstperspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die misschien wel in de ene kant na dit leven ligt. Maar ook iets is waar je, je vandaag de dag... Voor in kunt zetten. En is er plaats voor uh, religie binnen de SP? Ja wel, degelijk. ja, wel degelijk. Ik bedoel, wij zijn een partij die redelijk agnostisch is over, over, over religie. Wij hebben geen standpunt over religie. We zijn geen, uh, geen christelijke partij. In die zin dat het uh, mensen bindt. Um, maar we hebben uh, christenen, we hebben atheïsten. We hebben een hele hoop agnosten, mensen die het eigenlijk niet weten. We hebben een aantal moslims in onze partij. En iedereen vindt, vindt elkaar eigenlijk in die slag van menselijke waardigheid... gelijkwaardigheid en solidariteit. Mm -hmm. um, die voor de SP erg belangrijk is. En hoe je die dan invult en waar dat nou precies vandaan komt... Uh, dat kan per, per lid en uh, per activist anders zijn. Maar dat, dat vind je wel in onze partij. En daar vind je ook resonantie. Je hebt... Um na je middelbare schoolbegeving... Ja. een jaar in Berlijn gewerkt. Ja. Wat heb je daar gedaan? Dat is ook een link met, de, met je religieuze achtergrond? Ja, ik heb toen in een Nederlandse gemeente... daar gewerkt. Um, een gemeente die toen vooral... Uh, tijdens de Koude Oorlog... actief was tussen de dialoog tussen Oost en West. Uh, maar ik was daar in 1997. Dus de Koude Oorlog was voorbij. Duitsland was herenigd. En ze had zich vooral inzetten voor vluchtelingen. Uh, die naar Duitsland waren gekomen. Die naar Berlijn waren gekomen. Dat was een woongemeenschap van mensen... Uh, deels uit Afrika, deels uit Azië. En daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Wat heb je daar gedaan? Ik heb daar gekookt, schoongemaakt. Uh, ik heb daar kantoordienst gedraaid. Eigenlijk alles wat je als uh, net uh, examen gedaan... de beginnende student uh, kan bijdragen. Dat is nog niet zo heel veel. En wat, uh, wat heeft je geleerd? Dat het allemaal mensen zijn. Vluchtelingen mensen zijn... Um, dat je ja, aan de ene kant dat mensen zijn met positieve en negatieve eigenschappen, dat er mensen zijn die de kantjes ervan aflopen, mensen zijn die er zich extra voor inzetten, dat ze allemaal een eigen levensverhaal hebben en dat ze eigenlijk nooit zonder reden naar Europa toe zijn gekomen. Um, en of dat nou economische vluchtelingen waren of echt politieke vluchtelingen die gevlucht waren voor oorlog, er is altijd een persoonlijk verhaal achter. Um, en dat maakt denk ik uh, het aan de ene kant veel lastiger om te oordelen, want uh, de kaders van definitief goed of slecht vervallen. Het blijken toch vooral mensen te zijn met goede en slechte kanten. Maar dat lijkt eigenlijk ook met een persoonlijk verhaal. Uh, en dat maakt, ze me zeggen, ook als je naar de huige discussies kijkt... rond het asielbeleid, waar het eigenlijk geldt van strengst, strenger, strengst... dat je daar wel eens onbehagelijk bij, bij voelt. Dat je het idee hebt van uh, die verhalen van die mensen. Die zijn geheel achter, achter de horizon, echt ook achter de beleidshorizon verdwenen. En dat, uh, dat stoort me wel eens. Probeer je die verhalen terug te halen, de gezichten terug te halen? Ik probeer de gezichten terug te halen. Uh, zonder dat je dan kan zeggen dat je per definitie beleid kan maken op, op gezichten. Dus ik, uh, dat is natuurlijk ook het, gewoon het lastige van politiek. Ook als het gaat om asielpolitiek. Aan de ene kant heb je heldere kaders nodig. Niet iedereen kan in Nederland gehuisvest worden. Uh, tegelijkertijd moet je proberen voorbij de wetten... en voorbij de hardheid van de wetten te kijken. Om ook ruimte te bieden voor mensen zoals Sahar. Hè, zo waar, waar het huidige debat bijvoorbeeld over ging om die ook plaats te geven in onze samenleving. Maar dan krijg je vervolgens uh, het debat over meisjes als Sahar. Ja. meisjes. Daar is wel meer ruimte voor. Dan krijg je dan het debat over verwestende jongens. Ja. En dan is het nee. Ja, het is, dat, de scheidslijn is uiteindelijk... dat zouden we ook moeten erkennen, deels arbitrair. Uh, en uh, dat wil niet zeggen dat we daarom geen scheidslijnen zouden moeten hebben. Maar dat zullen we ons ten alle tijden moeten realiseren. Dat we uh, weliswaar... Prachtige dingen op papier kunnen zetten. Maar dat de werkelijkheid daaraan schuurt. Mm -hmm. En dat dat veel lastiger is om daar uh, ordening in aan te brengen. Dan dat wij denken: als we een goede wet hebben aangenomen, dan gaat het vanzelf. Heeft dat jaar in Berlijn je ook op het spoor van je proefschrift gezet? Later, nadat je politicologie had gedaan? Ja, deels wel. deels wel. Ik denk dat je er nog een tik van over hebt gehouden. Ik had nog een tijd lang een Oost-Duitse vriendin, of een voormalige Oost-Duitse vriendin. Ze kwam nog regelmatig daar. En ik kwam ook regelmatig in Polen en Tsjechië. Um, dus ja, en op een gegeven moment schrijf ja, je je uh, scriptie. En toen kwam er toevallig uh, geld vrij voor een groter project. En dan kon ik erin instappen. Uh, dus deels, je krijgt er een tik van mee, maar dan heeft het ook wel zo'n wending... dat je uiteindelijk in een spoor verder kan. Uh, en als dat niet zo was geweest, was ik iets anders gaan doen. En wat was de kern van je proefschrift? <tus> ik heb vooral gekeken naar wat voor wet- en regelgeving er op het gebied van uh, bedrijven is ontwikkeld in Oost-Europa... en wat eigenlijk de Europese Unie en andere internationale instellingen... daarvoor invloed op hebben uitgeoefend. En wat je dan ziet is eigenlijk dat Oost-Europa um, deels een proeftuin is geworden... Uh, na de val van de muur. Een proeftuin voor? Voor uh, allerlei vormen van wet- en regelgeving die we in West-Europa niet kenden... waarvan we werd gekeken van uh, hoe werkt dat nou eigenlijk. We hebben daar denk ik het neoliberalisme in, in Oost-Europa veel sterker gezien. In een veel purer en rauwere vorm dan we dat in West-Europa hebben. Um, en uh, wat we dan zien is dat bijvoorbeeld de Europese Unie... haar eigen agenda van marktwerking en uh, zo groot mogelijke concurrentiekracht opbouwen. Uh, ten koste vaak van, van de rechten van werknemers. Daarin in, uh, in, heeft proberen door te drukken. En dat zien we in de wet- en regelgeving zoals die daar nu bestaat. Jij zegt in Oost-Europa of heeft het neoliberalisme... zich in een puurere en rauwere vorm gemanifesteerd ja. dan hier. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou, Dat zie je wat in de ongelijkheid uh, in landen als Polen. Je ziet dat je aan de ene kant steden hebt als Warschau, waar het prijspijl ongeveer net zo hoog is als in Amsterdam. De winkelstraten, dat valt allemaal hartstikke op. Bijna dezelfde zijn als de Kalverstraat, uh, maar dat de mensen daar de helft verdienen. En als je op het platteland komt, dat je daar eigenlijk ook voor een heel deel uh, vervallen Ge gemeenschappen ziet. Waarbij de jongeren zijn weggetrokken naar de stad. Uh, en waarbij er met name ouderen zitten die proberen het hoofd boven water te houden. Uh, met vallen en opstaan. Uh, waar je dus ook daadwerkelijk veel meer armoede ziet... dan we dat in West-Europa kennen. Als je nou uh, kijkt naar wat jij toen bestudeerd hebt in de omwenteling hmm. daar... Um, scherpt het je ook in het kijken naar wat er nu in de Arabische wereld gebeurt? Ja, voor een deel. Voor een deel. Ik uh, denk dat er wel echt parallellen zijn. Hè. Uiteindelijk vind ik het toch fascinerend dat als een volk in opstand komt... of dat nou het volk was in Oost-Duitsland of in Tsjechië of dit moment in uh, Tunesië en in Libië en in Egypte. Als dat echt dat volk echt wil, dan hou je het dus niet tegen. Uh, en dat is eigenlijk een heel bemoedigende gedachte. En als je het ook vergelijkt met de oorlog in Irak... waar wij vanuit buiten met bommen en granaten... democratie en welvaart wilden stichten. En als je dan ziet wat er in Egypte gebeurt... waar mensen met opgeheven schoenen en spandoeken... de huidige regime weg weten te krijgen... dan geeft dat ongelooflijk veel moed, denk ik. Uh, en laat het ook zien dat uiteindelijk echte politieke veranderingen van binnenuit komen en niet van buitenaf op te leggen zijn. Ja, dat is misschien de vraag. Want ik las vorige week een artikel over uh, bijvoorbeeld Egypte... Hmm. dat de hoop van twee maanden geleden... en het visioen wat dat toen was... dat dat nu al een beetje ver... niet verdampt was, maar... onder druk staat. Ja, maar dat hebben we ook in Oost-Europa gezien. Ook in Oost-Europa hebben we gezien dat, dat Eland dat op een gegeven moment groeit en groeit... En dat... Culmineert in het, in, het, in, het, in het omverwerpen van een regime. niet per niet, de definitie heel lang aanwezig zal zijn. Er zijn een hoop krachten die eigenlijk de status quo weer terug willen hebben. Er zijn ook mensen die denken: van ja, we hebben nu eigenlijk ons doel bereikt, nu moeten we verder. nu moeten we ook weer voor onszelf gaan zorgen. Uh, er is eigenlijk helemaal niet, niks vreemds aan, niks geks aan. Maar dat er toch iets veranderd is en dat er toch een steen is ver, ver, verlegd in die rivier. dat is volgens mij zonder klaar. En dan weten we natuurlijk niet zeker of het, of het goed komt. Uh, maar. Uh, dat het goed zou kunnen komen als mensen ermee bezig blijven. Dat is voor mij wel een perspectief wat veel mensen in die landen zelf nu op de been houdt. Over welk land maak je het meeste zorgen? Ik maak me niet met erg veel zorgen over Pakistan. Uh, als je ziet dat dat een atoommacht is aan de ene kant, waar je aan de andere kant ziet dat de regering uh, toch maar een beperkt greep heeft op, op, op het land zelf. Uh, dat aan de ene kant grenst aan, aan Afghanistan, waar de oorlog woedt... aan de andere kant in een. Rivaliteit met India is verkeerd. Uh, waarbij je uh, ziet dat er bewapend wordt. Dan vraag je je af, uh, kan dat heel lang goed gaan? Ik ga even terug naar waar we het net over hadden. Jouw inspiratiebronnen. Mm -hmm. uh, je noemde al de religie, je noemde al dat jaar in Berlijn. Uh, welke denker of denkers zijn belangrijk voor je geest? Ja, ik denk dan vooral Ernst Bloch. Uh, de filosoof van de hoop. Ja, de filosoof van de hoop, van het principe van de hoop. Dat er een verschil is tussen... Uh, wat er nu is en wat er zou kunnen zijn. En dat dat de aanzet is tot, tot actie. Nou, volgens mij zien we dat in, in, in Noord-Afrika. Het verschil tussen wat mensen waarnemen, wat er is aan regimes... aan politieke vrijheid, ook aan economische ontwikkeling... en datgene wat er zou kunnen zijn, uh, dat hen op de straat heeft gebracht. En dat een drijvende kracht is achter politiek handelen... en achter maatschappelijk handelen. Um, dat mensen mobiliseert om daadwerkelijk zich in te zetten voor een betere wereld. Toen jij het las, was dat voor jou een aha-erlevenis? Of was het een, een soort nieuw inzicht door het lezen van blog? Uh, toch vooral dan een aha-erlevenis. Maar dan dat is natuurlijk vaak van die aha-erlevenissen. Mensen zeggen het dan toch net even wat beter dan, dan je het zelf had bedacht op die tijd. En dan schrijft het je denken. Uh, het gaat natuurlijk niet om uh, dat je een open deur intrapt. Maar welke open deur je nou precies intrapt? En, hoe, en, en, en wat zie je erachter? Dus dat was bij Ernst Blog vooral het idee van, ja zo zit het. Dat, dat spanningsveld uh, tussen hoe de wereld nu is en hoe de wereld zou kunnen zijn. Uh, dat is ook denk ik wat mensen binnen de SP, wat mij binnen de SP uh, aanspreekt tot, tot, tot actie. Maar dat ook mensen elders in de wereld aanspoort om daadwerkelijk in beweging te komen. Ja, we gaan even naar de luisteraar, want daar mag ik nog een heel uur mee praten ja. als jij weer terug naar huis gaat. Um, nou, iedereen die vandaag een beetje heeft gevolgd... die weet dat het een kwestie van wielen en dealen voor het kabinet wordt. Rutte toonde zich bereid te onderhandelen. We hadden het net al over met alle partijen... over de hele breedte van het politieke spectrum. Onderhandelen, en daar wil ik het graag met u het tweede uur uh, over hebben. Hoe bereikt u overeenstemming met collega's... die een andere visie hebben dan u? Hoe poldert u als politicus of politica... met politici van een andere snit... Hoe bewaart u thuis tevreden als uw tienerkinderen alle drie een ander televisiekanaal willen zien? Hoe bepaalt u uw vakantiebestemming als u altijd naar warme orde wilt, maar uw partner altijd naar koude oorlogen? Oorlogen, zeg ik, maar zit helemaal in de sfeer van de revoluties en inmiddels na dat gesprek met jouw oorden. Kortom, graag horen wij uw tips voor een goede samenwerking met andersdenkenden. Bel naar 0800-1121-0800-1121 of mail naar Casaluna ncrv.nl of twitter. Hashtag Casaluna. Hoe doe jij dat? Geven en nemen. Uh, ja, als, als, als politicus ben je, ben je vaak van huis. En juist, ik zei het al in een gezin met twee opgroeiende kinderen... is dat vaak ook wielen en dealen met je partner. En ervoor zorgen dat je daar open communicatie over houdt. Dat je elkaar de ruimte geeft om zelf dingen te doen. En dat je soms ook even zelf de rem trapt en denkt van uh, nu eventjes niet... Nu er maar gewoon voor zorgen dat je thuis bent. En hoe doe je het met politieke tegenstanders? Vooral proberen te beseffen dat uh, er slechts heel weinig mensen zijn... die echt het slechte met Nederland voor hebben. En dat ook andere politieke partijen uiteindelijk zelf de insteek hebben... dat ze het beter willen maken. En dat je dan even kijkt van aan de ene kant... niet de uh, verschillen onder het tapijt wil schrijven... maar wel even zoeken naar wat bindt ons dan... en waar zouden we nou gemeenschappelijk verder kunnen komen. Uh, als je die insteek hebt dan kom je vaak een heel stuk verder dan als je zegt van... Uh, ik wil nu het echt op mijn manier hebben. Uh, en daarvoor ga ik, hè, ik zei het het uh, eerste half uur al. Met de kop door de muur zoals uh, het kabinet Rutte bij die BTW ging. Nee, dan moet je kijken van... Uh, waar zit nou de gemeenschappelijkheid? De, nou, de eerste teorie. tip is binnen. Waar zit de gemeenschappelijkheid? Arjen, we zijn uh, bijna aan het einde van uh, dit gesprek. Ik wil je alleen nog vragen, welk boek laat je achter in de bibliotheek? Ik laat het boek uh, Boenenbroeks van Thomas Mann achter in, uh, in de bibliotheek omdat het een verhaal is over drie generaties... Uh, waar je langzaam zeker het verval ziet. Het is geen hoopvol teken, maar het is zo prachtig geschreven. En het is zo ja, ontroerend en emotioneel, neemt het jij mee... Uh, dat zelfs die 800 pagina's, uh, toen ik die las voor mijn lijst Duits... Uh, zo doorgenomen waren. En uh, iedere uh, middelbare scholier leest niet graag, maar nou... Was dat echt een boek waarvan ik dacht. Ja, doe maar. Grappig een boek over het verval door de man van de hoop. Dankjewel, Arjun Vliegendhart. En Dag wij gedaan. zijn er weer naar het nieuws van 1 uur. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu, jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV. In het kader van de door de regering gevorderde centheid voor lokale omroepen. Volgt nu een uitzending van Radio Berg -Ik. Radio Berg -Ik. Het radiostation voor Berg -Ik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, um, hartelijk welkom uh, bij Radio Bergijk. Het is, uh, het is een, uh, um, ja, toch een beetje een donkere dag natuurlijk uh, vandaag. Um, en, uh, met groot ceremonieel worden we vandaag... Uh, nou goed, uh, ik, ik zou voor willen stellen, dames en heren... Uh, gaat u rustig thuis zitten. Um, en laat u uh, indrukken op deze dag, een gewijde dag eigenlijk, op uw inwerken, naar aanleiding van de reportage die we nu gaan uitzenden. En ik geef het woord aan Peer van Eersel. Ja, goeiedag, eh, dames en heren, dit is Peer van Eersel. Ik sta hier, het eh, is achter het industrieterrein, bij de vuilstort. Het is... Eh, na echte herfst, regenvlagen, jagen door de lucht, blaadjes dwarrelen. Het is eigenlijk de, de, de, ja, het perfecte weer voor wat we hier doen aan een plechtige gebeurtenis. Het is natuurlijk de, de, de van gemeentewegen voor de herbegrafenis van 1823 gevonden Duitse stoffelijke resten. Die zijn de vorige week aangetroffen onder de. Inrit van het perceel DR-Rijd 11. Waardoor mevrouw Wilma Hoefenaars een vergunning was aangevraagd voor, voor het verplaatsen van een bestaande inrit. Ik heb hier naast me staan. Goedendag Wilma Hoefenaars. Ja, dag. Wilma, jij wou voor, vorige week, je liep met plannen rond om de, om de inrit te verplaatsen. Verplaatsen, ja. En toen uh, trokken jullie de stenen weg en wat trof jij ja. aan daar? Uh, uh, een massagraf Een massagraf? Dat was een massagraf Ja dat, dat zag ik niet meteen Maar uh, ik, ik dacht eerst uh, en, ik, ik zag een botje En er was een botje ja, uh, Ik dacht dat is niet van een beest Dat is van een mens zag je een Dat zag botje. ik meteen En toen zag ik nog een botje En ik zag nog een botje en nog een botje en nog een botje En toen dacht je al jou uh... En toen dacht ik Dat klopt niet toen zag ik dat het niet... Ik zag het is een mens. Ik zag niet dat het één mens was. Maar het waren 1823 mensen. En toen zag ik ook dat het Duitsers waren. En waar, waar. Dat zag ik omdat ik een helm tegenkwam. En dat ken ik natuurlijk van de films en oh, de wacht, foto's. Even, even, even. even, even. Ja. voor je verder uit met je ja. verhaal. Daar komt de scoutinggroep Bergheik met kransen. hier voorbij schuivelen. Ze zijn allemaal in rouwuniform, uniform. In zwart en paars, de scoutinggroep. Die jonge meisjes dragen allemaal een graf krans. zijn er. Ja. 1823, versierd natuurlijk met een, een in paars en zwart uitgevoerde swastika. Um, goed, Wilma, jij, jij, jij, jij trof 1823 stof op de van Duitsers. Ja. Van onze geliefde ja. Duitsers. Duitsers. En ik dacht eerst, wat zal ik doen? Zal ik het gewoon laten liggen? Maar dan denk je toch... Nee, dat doe ik niet. Dus ik, ben, ik, ik heb het er allemaal uitgehaald. Samen met mijn man heb ik het allemaal uitgehaald. Benen bij me. benen, armen bij armen, schedels. En toen dacht ik... Ik moet iemand inschakelen. Ik heb dat gedaan. Heb ik mensen gebeld van de gemeente. Zijn gekomen... Ja, toen is er van gemeentewege een rampenidentificatieteam opgezet. Ja, toen, werd het, toen is het allemaal professioneel. Is het allemaal, uh... Toen zijn er tenten over je huis gezet, ja. tenten over de inrichting. Ja. En daar branden dag en nacht lampen en daar ging het rampenidentificatieteam... die ging de identificatieplaatjes van de Duitsers los. Ja, ja eigenlijk loskrabben uit ja. de resten. Ja, ja. ja. Dat en was En daar is nu een lijst opgesteld. Kijk, wacht even. Even, shh, even... Ja, daar komt nu een, een rouwkoets, daarop een, een marmeren plaat met 1823. Ja, het is aangrijpend om te zien. Alle namen staan erin gegraveerd. Ik zie Carl, ik zie Heinz, ik zie een Carl. Daar komt de man die uiteindelijk de officiële handeling zal verrichten. Dat is natuurlijk onze gewezen ambassadeur en Ruste, Jozef van Hunstedt. Goedendag, meneer van Hunstedt. Ja, goedendag. U gaat zo direct de officiële herbegrafenis met een officiële handeling inleiden. Dat is juist, ja. Het is natuurlijk voor mij ook heel erg schokkend... om dit ja, te hebben vernomen vorige week. Juist in de gemeente als Bergeink, waar we juist zulke warme banden mee hadden. En ik hoop dan ook dat dit met gepaste, gewijde sfeer en ceremonieel... Kan plaatsvinden. Ik ben erg blij dat de scouting onmiddellijk heeft gereageerd. Dat de gemeente ook heeft gereageerd met ter beschikking stellen van ja, muziek. En de shovel natuurlijk. Ja, want ik zal het even voor de luisteraars uitleggen. Het zijn natuurlijk heel veel stoffelijke resten. Die zijn nu hier neergelegd in vier ongeveer gelijke bergen. Ja. Uh, en die bergen, u zult straks de eerste berg ceremonieel met de shovel... Waar u straks op gaat zitten, ja. de kuil in schuiven. Precies, dat is de bedoeling. ja. En de gemeente heeft gezorgd voor plechtige muziek daarbij. En daarbij is gekozen voor een man die. Een man hier uit Bergijk. Hij wil anoniem blijven, want dit is allemaal te midden eer van de 1823 Duitsers. Deze man is gespecialiseerd in het nadoen van een grote, bijzonder grote, gitzwarte neger geweldig dikke lip. Nee, gedraagt meestal een st vrij strak gala-uniform met een uh, witte pet met een zwarte klep. En speelt daarbij uh, bij dit soort gelegenheden op een uh, blinkende trompet de last post. Nou, deze meneer uit Bergrijk die heeft ons gebeld en die zegt, ik kan dat nadoen. En toen heeft de gemeente toestemming gegeven. Oh wacht, daar treedt de man naar voren. Hij heeft gewoon een aan en staat op klompen. In de resten. Zonder trompet. Hij veegt zijn lippen af met een doekje. Na het eindigen van de muziek start ik de show van. Daarom klimt meneer Van Hoenstedt op de show van. Goed, Wilma, even, even gewijde ja. stilte. De man duikt zijn lippen. <truimert> I'm mm going -hmm. Hij treedt terug, veegt zijn lippen weer af, een soort bronte zakdoek. Zet de pet weer op. En daar start de chauffeur. En dan worden op plechtige wijze de eerste ongeveer 400 stoffelijke resten in de kuil geschoven. De shovel moet nog een paar keer heen en weer, zoals Er zijn nog wat resten onder de rupsbanden blijven liggen. De schuif van de chauffeur stond iets te hoog afgesteld. Er zitten nog wat resten in de zware profielen, de banden van de chauffeur. Meneer van Hoenstedt staat met geheven rechterhand. Boven op de chauffeur En brengt de laatste... Goed. Aan de gesneuvelde kameraden. Kijk, en daar, en daar komen de mensen. Het echte werk. Nu wat de andere shovels starten. In de rijden nu. In slag worden vijf shovels. Met neergelaten schuiven op de berg af. Het is aangrijpend om te zien, thuis schuiven we dan uiteindelijk alle 1823 resten de, rest de kuil Daar komen de vrachtwagens. Daar komen de vrachtwagens op afgewerkte grond. Daar gaan de kiepwagens omhoog. Het kuil wordt volgestort en daar gaan de schovens. Ik bedoel, legaliseren. Je hoort het heen en weer. Brullen van de showers. Daar zal de gemeentelijke planshoemedienst zorg dragen voor het plaatsen van de marmeren plakketten... En het aanbrengen van de groenvoorziening. En de botjes berghijk 100 toilet. Het lijkt bij mij dat de tuin weg is. Dat kan ik me voorstellen. Goed, dit is het einde van de kerkgeit. Ik zou zeggen: terug. Nou, ja. nou eh, ronduit indrukwekkend dit verslag vanaf de vuilstort. De gewijde begrafenis van 1823 Duitsers gevonden hier te Bergrijk. Ik zou zeggen... besteed allemaal een moment van aandacht... en gedachten... aan deze onvertuidelijke slachtoffers van... wat toch waarschijnlijk een echte oorlogsmisdaad genoemd moet worden. Uh, het lijkt mij het verstandigst om hierbij... nog wat gewijde muziek te draaien. Gewijde Duitse muziek. En vanaf deze plek... Zeg ik dan al nu alvast, alle gezonde bijrijken naar kop op, en alle zieke bijrijken natuurlijk beterschap.